De buitenboys speelden tijdens het jeugdtoernooi in huizen tegen voetbalvereniging Tricht. Een speler van Tricht, een jongen van 14 uit meteren, is opgepakt en wordt morgen voorgeleid aan de kinderrechter. De aanvaring van vanmiddag in Friesland heeft alsnog een leven geëist. Op het Prinses Margriet-kanaal werd een sloep met motorpech door een binnenvaartschip geramd, waarna die zonk. De 14 opvarenden, allemaal Duitsers, werden gered, maar een 81-jarige vrouw overleed later in het ziekenhuis. De Algerijn Brahimi blijft aan als speciaal gezant voor Syrië. Hij doet dat op verzoek van VN-topman Ban Ki-moon. Brahimi dreigde eerder op te stappen, mede vanwege de padstelling over Syrië in de Veiligheidsraad. Hij wil nu toch aanblijven omdat de VS en Rusland een internationale conferentie willen organiseren die tot een, die tot een diplomatieke oplossing moet leiden. Brahimi noemde dat het eerste hoopvolle nieuws over Syrië in lange tijd.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 Het weer, vannacht overwegend droog. Morgenochtend trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Smiddags gaat het vanuit het westen de zon weer schijnen. Het wordt 14 tot 17 graden bij een stevige wind. Het weekend verloopt wisselvallig, met aan zee de meeste zon. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. Twee kilometer door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En dat was de Verkeersinformatie.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 De man die de aanslagen in Boston pleegde... is uiteindelijk vandaag toch begraven in Amerika. Gelukkig maar, want wat zou dit voor wereld zijn... als wij de mensen geen graf gunnen? Goedenavond. Joop Zoetemelk zei ooit... dalen is kijken, meer niet. Toch heeft journalist Martin Bons er een informatief amusant boek over geschreven... over het afdalen in het wielrennen. Hij is vanavond te gast. Verder veel variatie dit oog. De Goldberg-variaties van Bach die, jawel, gezongen worden. De Sloveense variant van bezuinigen. En hoe Guatemala een ex-dictator berecht. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Donderdag 9 mei. Steeds meer piloten maken zich zorgen over een giftige oliedamp... die uit de airco van vliegtuigen kan ontsnappen. Dat zou komen door een ontwerpfout in de airconditioning en bij vrijwel alle vliegtuigen ter wereld zou dit voorkomen. Een oud vlieger van KLM zegt dat hij daardoor steeds meer last kreeg van geheugenverlies. Een motorbrand, dan wil je niet te lang wachten van waar is mijn checklist en waar is mijn noodprocedure. Dan is het gewoon van gasdicht, benzinekraan dicht, brandblusser aan en daarna ga je verder denken. Nou deze drie stappen kon ik dus niet reproduceren toen. Volgens de piloot ontkent KLM dat het probleem daar voorkomt. De directeur van luchtvaartmaatschappij Arkefly erkende in Zembla wel dat de damp gevaarlijk is. Er zijn ook gevallen bekend van uh, vermoedelijke hoge concentraties van, uh, van oliedamp... dat vliegers maar nauwelijks in staat waren om een vliegtuig te landen. En volgens Arkefly is daarom de vliegveiligheid soms in gevaar. En ook deskundigen wijzen op de risico's. Dat zijn schadelijke stoffen. Ze hebben namelijk dezelfde eigenschappen... als die je ook terugvindt bij hele giftige bestrijdingsmiddelen, bepaalde zenuwgassen... Waar eenzelfde werking in het lichaam op het zenuwstelsel plaatsvindt. Er is mogelijk een nieuw spoor naar de vermiste jongens uit Zeist. Door een camera die kentekens registreert... weet de politie dat de vader van de jongens met zijn auto in Rhenen is geweest. Vermoedelijk op weg naar de plek waar hij zelfmoord pleegde. We willen heel graag met mensen in contact komen... die mogelijk een bewakingskamer of een beveiligingskamer... bij hun huis of bij hun bedrijf hebben hangen. Die gericht is op de openbare weg, want wellicht zit daar heel bruikbaar materiaal bij. De politie hoopt dat op de beelden te zien is... of de jongens in Renen nog op de achterbank zaten. De broers zijn niet gevonden in het Limburgse Bunderbos. Daar werd de hele dag gezocht door gespecialiseerde militairen. Wat heel erg naar voren zou kunnen komen... is bijvoorbeeld als er gegraven zou zijn... dat er heel veel donkere grond naar boven komt. Dus dan ontstaat een kleurverschil. En er waren niet alleen militairen en agenten naar het bos gekomen... ook bezorgde buurtbewoners. Ik heb er echt niet van kunnen slapen. Vannacht was het zo aan het regenen. Ik denk... Als het met de kinderen mis is, dan liggen ze in de regen, koud en nat. Het UMC Utrecht heeft een doorbraak bereikt... bij de behandeling van ademnood bij te vroeg geboren kinderen. Veel kinderen lopen in hun eerste jaar het RS-virus op. Dat lijkt op een verkoudheid. Voor te vroeg geboren kinderen kan het virus levensgevaarlijk zijn. Kinderen die te vroeg geboren zijn kunnen er zo ziek van worden... dat ze in het ziekenhuis komen. Of zelfs op de intensive care moeten worden opgenomen... voor beademing met een machine. De onderzoekers van het UMC Utrecht kwamen erachter dat het probleem toch vrij eenvoudig is op te lossen. Door te vroeg geboren kinderen te vaccineren tegen RS. Dit is de doorbraak waarop we allemaal hebben zitten wachten. Nu begrijpen we dat RS de oorzaak is van regelmatige benauwdheid. En ook hoe we dat allebei kunnen voorkomen op een hele eenvoudige manier. Ariel Castro, de man die in Cleveland jarenlang drie vrouwen in zijn huis gijzelde, is voor de rechter verschenen. Hij is aangeklaagd voor ontvoering en verkrachting. justitie heeft ook een geluidsfragment vrijgegeven waarop te horen is dat de politie een van de vrouwen kon bevrijden nadat ze alarm had geslagen. We found them. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Slovenië. Dat land is wat minder in het nieuws dan Griekenland of Cyprus... maar ook dit EU-lid heeft het financieel zwaar. Er is vandaag een reddingsplan gepresenteerd door de regering. Daar praat ik nu over met Ewald Engelen, financieel geograaf... hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. En ze komen in Slovenië volgens mij uit op een typisch Europees recept... Ja, het is een traditioneel Europees recept. Dat zien we eigenlijk in alle landen die de afgelopen jaren in de problemen zijn gekomen. Dat komt meer op belastingverhoging, uh, privatisering en het zoveel mogelijk proberen weg te werken van uh, slechte leningen die op de balansen van banken staan. Ja, en het nadeel is dan uh, natuurlijk, dat zie je ook bij de andere landen, dat de koopkracht uh, van de mensen omlaag gaat en dat dat de groei nou niet bepaald aanjaagt. Nee, dit is ook zo. Dit is eigenlijk wat we in de hele eurozone de afgelopen drie jaar uh, eigenlijk steeds opnieuw zien gebeuren. Dit is het recept wat nagejaagd wordt, met name dus beschadigen van koopkracht. Waardoor de problemen voor dit soort landen eigenlijk alleen maar groter worden. En niet alleen voor dit soort landen, uh, maar ook voor de rest van de eurozone. Want uh, koopkracht Slovenië is natuurlijk ook... ...potentieel afnemers van Nederlandse producten, om maar een dwarsstraat te noemen. Ja, want zit daar veel verband tussen, tussen Nederland en Slovenië? Nee, dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. Uh, en Slovenië is natuurlijk een kleine economie, maar overal is dit natuurlijk wel illustratief voor het type beleid... ...dat in de eurozone op dit moment gevoerd wordt. En dat beleid is heel erg slecht voor diezelfde koopkracht... Uh, en uh, leidt ook uiteindelijk alleen maar tot uh, verdere economische krimp. Nu zegt de regering daar, ja, we, we kunnen niet anders. Er zijn geen andere opties dan dit. Er is niet een andere manier om geld te besparen. Hebben, hebben ze daar wel een punt? Nee, dit is heel duidelijk. Uh, op het moment dat je groot bent, kijk naar Frankrijk... die afgelopen week van Olly Rehn van de Europese Commissie... zomaar ineens, zonder dat ze daarom gevraagd hadden... twee jaar extra de tijd kregen om hun begrotingstekort terug te brengen tot 3%. Als je een groot land bent, is er heel veel mogelijk. Maar zoals gezegd, Slovenië is een heel klein land. En dan heb je gewoon naar de pijpen van de Europese Commissie te dansen. En dan is er dus niet heel veel aan alternatieven. Want, want heeft Slovenië op zich wel een, een sterke economisch wapen, waarmee ze uh, uiteindelijk uit hun crisis kunnen komen? Nou, Slovenië is een land wat niet een hele, hele hoge staatsschuld heeft, bijvoorbeeld. Uh, waar de problemen vooral zitten in het midden- en kleinbedrijf. Het is erg op, op Duitsland georiënteerd. Dus wat dat betreft is de hoop, uh, waarschijnlijk net als voor de rest van de eurozone, dat de rest van de wereldeconomie aantrekt en dat via dat kanaal van Duitsland ook Slovenië langzamerhand weer uit de recessie getrokken gaat worden. Ewald Engelen, dank u wel. En dan is het de tijd voor de krant van morgen. Ewald Jong. De eindexamens van 2013 die maandag beginnen zijn om één reden al baanbrekend. Nog nooit hebben Nederlandse scholieren aan zulke strenge exameneisen moeten voldoen. Dat is te lezen in het hoofdredactioneel commentaar van Trouw. De nieuwe generatie moet scoren op een manier die van hun ouders en grootouders nooit is gevraagd, schrijft de krant. Voor Engels, Nederlands en wiskunde, verplicht voor alle leerlingen, mag er hooguit 1,5 op de eindlijst verschijnen. Voor die drie vakken dus. Gemiddeld over alle vakken moet het resultaat voldoende zijn. Hoe redelijk dat misschien ook klinkt, schrijft Trouw, de lat lag niet eerder zo hoog. En niemand weet hoe het in de praktijk voor individuele leerlingen zal uitpakken. Scholen en scholieren staan dus extra onderdrukt dit jaar. Daarom zoeken scholen ook naastig naar manieren om hun leerlingen goed door het examen heen te krijgen. Enig begrip is daarom volgens Trouw op zijn plaats als scholen onorthodoxe wegen bewandelen. Zo bieden steeds meer scholen examentrainingen aan. En soms vragen ze daar geld voor met de redenering dat leerlingen anders naar een particulier instituut gaan en meer geld kwijt zijn. Goed bedoeld ook, dat is volgens Trouw toch een brug te ver. Straks komt er voor zwakke leerlingen boven het eindexamenlokaal te staan. Voor diploma eerst hier afrekenen, aldus de krant. Lage rugklachten zijn soms simpel te verhelpen met antibiotica. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om patiënten die chronische lage rugpijn hebben. Die pijn blijkt te maken te hebben met een bacteriële infectie. 40 van een onderzoeksgroep bleek drager te zijn van de bacterie. Het is een huidbacterie die ook acne kan veroorzaken. Betrokken artsen denken dat het onderzoek een revolutie teweeg kan brengen. Momenteel wordt nog gezegd dat mensen met lage rugklachten meer moeten sporten, dat ze moeten afvallen. Nu blijkt dat een bacterie wellicht een rol speelt. Een onderzoeker vergelijkt het met de ontdekking 30 jaar geleden dat een maagsweer niet wordt veroorzaakt door stress, maar ook door een bacterie. Arkefly is de eerste vliegmaatschappij die zelf naar buiten treedt... met de gevaren van giftige oliedampen in de cockpit en de cabine. Dat is morgen ook te lezen in de Telegraaf. En het is al eerder te horen geweest. Alleen al, in Nederland zijn er zeker tientallen... maar mogelijk honderden piloten en stewardessen die lijden aan het zogeheten. Aerotoxic Syndrome, een officieuze benaming voor neurologische problemen... die veroorzaakt worden door de oliedampen. Daardoor is soms de veiligheid in de lucht dus in het geding. De Telegraaf heeft ook vertrouwelijke stukken ingezien... waaruit blijkt dat piloten en cabinepersoneel van de KLM-groep... geen erkenning krijgen en vaak doodziek doorwerken... om hun baan niet te verliezen. De topman van Arkefly vindt, uh, vindt dat vliegtuigbemanningen... recht hebben op optimale zorg... Ook als deze neurologische beroepskwaal nog niet wetenschappelijk keihard is bewezen. Protestkaarten van personeel van het tabaksbedrijf Philip Morris zijn slecht gevallen bij europarlementariërs. De werknemers vrezen ontslag door de anti-rookcampagnes en zijn in actie gekomen. Ze schrijven onder meer, het zou leuk zijn als jullie een keer aan de werkgelegenheid denken in plaats van aan de gezondheid. En het is idioot als de kiosk straks vol ligt met pakjes met rottende tanden erop. Het is te lezen in Metro. Het Europees Parlement buigt zich momenteel over een voorstel voor strengere regels voor de verpakking van sigaretten en check. Parlementariërs hebben soms een paar honderd kaarten van personeel van Philip Morris gekregen. CDA-Europarlementariër Esther de Lange die zegt dat je in Brussel wel vaker dit soort berichtenbombardementen ziet... Een slecht idee vindt ze. Het maakt je verhaal eerder slechter dan sterker. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Living on the hill In the neighborhood Safe from harm Dictating how All all. Mr. Know-it-all, Sherry Ann hoorde u. 75 jaar cel is er geëist tegen Evraín Rios Mont. Dat is de ex-dictator van Guatemala. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor een gruwelijke genocide in de jaren 80. En ik praat daarover met Marlies Stappers. Ze heeft jaren in Guatemala gewoond. Maakte in de jaren 90 deel uit van een commissie die onderzoek deed naar de genocide. En is er ook net weer vandaan, hè? Dat klopt, ja. Welkom, goedenavond. Ja, uh, ja, hoe, hoe leeft dit proces daar, toen u daar uh, de afgelopen tijd was? Nou, Dat het leeft, dat kan je wel zeggen. Het is bijna, als je in Guatemala rondloopt, alsof het er bijna weer oorlog gaande is. Als je de kranten leest, dan is er eigenlijk weinig anders waar mensen over praten. En het is ja, een, een, een heel uh, heet hangijzer. Het is steeds gepolariseerd, nog steeds, de samenleving hierover. Nou, uh, voorheen was het eigenlijk iets wat stilgezwegen werd. Hè. Er werd nooit over gepraat. En nu opeens in de hoofdstad voornamelijk uh, begint men erover te praten. Voor het eerst dat slachtoffers naar de hoofdstad zijn gekomen. De gruwelijke getuigenissen hebben gedaan over wat ze hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk een heel belangrijke stap. Want, want maar, als we even kijken naar Rios mond. Um, ho hoe lang, wanneer was hij als dictator daar uh, aan, aan het werk? Hij had in Guatemala een burgeroorlog van 36 jaar. Het hoogtepunt was begin jaren 80. Hij was van maart 82 tot augustus 83 via een staatsgreep aan de macht gekomen. En dat is ook de periode eigenlijk dat het meeste geweld heeft plaatsgevonden. Als we het hebben over 200.000 doden gedurende dat gewapend conflict... nog eens 50.000 die verdwenen. In de periode van Riosmond zijn er 100.000 mensen naar schatting om het leven gekomen... En, en was dat dan vooral op het platteland? Want, want u zegt, de mensen zijn nu eigenlijk voor het eerst als getuigen naar de stad gekomen. Uh, de, de slachtoffers werden op het platteland gemaakt. Ja, nou, ook in de hoofdstad, maar vooral op het platteland. Want dat is waar de Maya-bevolking woonde... de inheemse bevolking van Guatemala. En die werd gezien als subversief, die werd gezien als de grote vijand van het land. En daar vond een politiek van verschroeide aarde plaats. En hele bloedbaden waarbij hele dorpen met de grond gelijk gemaakt werden. En dat was in die binnenlanden. En wat was er inderdaad ook uh, verzet vanuit de, de Maya-Indianen richting uh, het, het machtcentrum? Of is dat er met de haren bijgesleept toen? Nou, het is een hele tragische situatie waarin je spreekt in Guatemala over uh, systematische uitsluiting van de Indiaanse bevolking, uitsluiting van economische welvaart, van politieke macht. In de, vanaf de jaren zestig kwam er een beweging op... die vond dat er echt iets moest veranderen. Dus een hele grote beweging om, om sociale verandering teweeg te brengen. En dat was een hele grote bedreiging voor de status quo in het land. Voor de economische elites, de blanke afstammelingen vooral. En die, uh, ja, die voelden zich daar heel erg door bedreigd. Dus naarmate die sociale strijd vorm kreeg... Nou, die werd neergeslagen, er was enorm veel repressie. En daardoor werd de sociale strijd eigenlijk gedwongen om ondergronds te gaan. Dus er stond een kleine guerrière... Die was helemaal niet zo groot. Maar het idee was dat de, de, dat de bevolking die zo in armoede leefde... dus heel erg steun zou geven aan die, aan die linkse guerrilla. En dat was het grote gevaar. Vandaar dat men bedacht had dat... Uh, dat dan zo, maar een heel dorp moest verdwijnen. Ja, om te spreken met Mao dat het water aan de vis ontnomen moest worden. En dat om te zorgen dat die guerrilla geen basis had van waaruit ze konden putten. Om dan maar die hele bevolking een kopje kleiner te maken. En, en welke methodes werden daarbij gebruikt? Hoe, hoe ging dat in Guatemala? Je had verschillende fases met verschillende methoden. Het begon eerst met selectief geweld, waarbij met name leiders uh, omgebracht werden... op gruwelijke manier, om ook een voorbeeld te stellen via selectief geweld. En in de jaren tachtig werd dat echt massaal. Dus, uh, dus het leger trok de dorpen in, daar waar zij dachten dat de keria zich ophield. En daar werden hele dorpen, vrouwen, oude, oude mensen, mannen, kinderen, baby's... Uh, op gruwelijke wijze om het leven gebracht... Op een manier die zijn weergaan niet kent in Latijns-Amerika. Ja, want, want wat was het verschil met andere landen? Nou, in mijn optiek is dat heel, heeft dat heel erg te maken met het racisme. Omdat die, die blanke elite zo ontzettend bang was voor die Maya-cultuur... die veel meer op communitaire gronden gestoeld is... waar heel veel solidariteit is, die natuurlijk allemaal arm waren. En dat racisme wat er historisch in zit... dat maakte dat al die indianen gevaar waren. En die moesten gewoon letterlijk uitgeroeid worden. Dus er zijn verschrikkelijke verhalen over vrouwen... wiens buik opengereten werd, de baby's eruit getrokken... er werd mee gevoetbald, vrouwen die systematisch verkracht werden op spitsen geregen werden, om maar die boodschap te brengen naar de bevolking. Iedereen die een, de droom heeft om een betere toekomst te hebben, die is terrorist, die is crimineel. Daar, die moeten we uitroeien en om te zorgen dat die boodschap voor generaties door, uh, doorgegeven blijft worden. Nu is het 2013. Uh, hij was in de jaren 80 dus dictator. Wat is de reden dat dat zo lang heeft geduurd voordat dat tot dit proces is gekomen. Ja, ongelooflijk, dat het zo lang geduurd heeft. En eigenlijk is het ook heel ongelooflijk dat het nu al plaatsvindt... omdat de condities in Guatemala nog niet echt veranderd zijn. Als we kijken dat Otto Perez Molina nu de president is... hij was zelf uh, betrokken, ook bij die bloedpaden. Hij zat zelf in het leger. Hij was zelf ook het hoofd van de militaire inlichtingendienst daarna. Dus dat geeft een beetje aan dat die status quo in Guatemala... nog niet echt veranderd is. Maar slachtoffers hebben al die jaren niet de roep opgegeven om te weten, wat is er gebeurd? Waar zijn onze familieleden gebleven om waarheid te krijgen? Om recht te hebben? En vooral met dit doel, en dat hoorde je ook de getuigen zeggen... in de rechtbank, dat dit nooit meer mag gebeuren. Dat ze willen dat hun kinderen dit niet nog een keer overkomt. En, en duurde het dan zo lang tot 2013? Want u deed hier al onderzoek ja. naar in de jaren 90. Duurde het zo lang omdat ze niet eerder in het openbaar durfden te getuigen? Of was dat omdat de elite het tot nu toe heeft tegengehouden? Allebei een beetje, de angst speelt een hele grote rol. De elite heeft het altijd tegengehouden. Maar parallel aan die, die, aan die hele hardnekkige status quo, als ik het zo mag noemen... had je natuurlijk het werk van die slachtoffers, van slachtofferorganisaties... van mensenrechtenorganisaties, steun ook van de internationale gemeenschap... die steeds gezegd heeft, nou, maar dit soort processen wat hier gebeurd is... is zo erg en moet recht komen. In 2010 uh, gebeurde er een klein wonder in Guatemala... want toen was het mogelijk om een uh, nieuwe openbaar aanklager te krijgen in Guatemala. Ze heeft zelf ook voor de waarheidscommissie ja, gewerkt. Je kent haar ook, hè? Ik ken haar, uh, ik ken haar goed. En zij heeft een enorme betrokkenheid bij die slachtoffers. En zij zegt, Guatemala heeft een historische schuld aan de slachtoffers. Het racisme is zo verschrikkelijk in Guatemala. We gaan nu die rechtszaak serieus aanpakken. En, en, en sindsdien ze, is het balletje aan het rollen gegaan. En, en zelf zegt Rios Mont, ik, ik heb dat bevel helemaal niet gegeven aan het leger. Ik sta er in feite buiten. Dat heeft hij vandaag ja, gezegd klopt. in de rechtszaal. Ja. Uh, is, is, kan hij dat aannemelijk maken of is er te veel bewijs tegen hem? Nee, dat kan hij niet aannemelijk maken. Er is heel erg veel bewijs ook over de commandostructuur, hoe dat werkte... over hoe, hoe hij alles geweten moet hebben. Er zijn militaire plannen waarin staat hoe de bevolking uh, gestigmatiseerd werd... als de vijand, als eigenlijk allemaal onderdeel uitmakende van die linkse guerrilla. Dus er is heel erg veel bewijs. En ook de getuigenissen die we gehoord hebben... ook van um, uh, uh, beschermde getuigen uit het leger zelf... Die, die, die, die zich hebben uitgesproken over die commandostructuur. Ik denk dat er heel erg sterk bewijs ligt... dat dat hard maakt dat hij er zeker van geweten heeft. Sterker nog, dat hij er verantwoordelijk voor was... voor het beleid en die politiek. En u zei dat, dat in feite de polarisatie nu is opgeleid, ook door dit proces. Is er een risico dat dit opnieuw tot geweld gaat leiden... tussen de elite en, en de mensen op het platteland? Het is in ieder geval waar mensen heel erg bang mee gemaakt worden. Dus die rijke elites die controleren ook de media en elke dag staan er verschrikkelijke dingen in de krant dat de slachtoffers dit alleen maar doen omdat ze er geld mee willen verdienen, dat ze terroristen zijn, dat ze crimineel zijn, dat ze de vreding wat ze malen in gevaar brengen. Maar het wordt heel erg gestimuleerd. Je kunt je afvragen of er echt zoveel polarisatie is, of dat er sectoren zijn die heel graag willen dat mensen dat denken, zodat die terreur van vroeger weer opnieuw opleidt en mensen weer heel Echt bang worden, en daardoor uh, uh, niet verder gaan met dit soort processen. Want laten we wel zijn: dit is pas een eerste stap, natuurlijk. Het is een eerste rechtszaak. En de hoop is dat er nog heel veel zullen volgen. En niet alleen tegen hem, maar ook tegen de andere mensen. Zeker, ja. Marlies, Stappers, dank voor uw uh, uitleg bij dit gedaan. De belangrijke proces voor Kwartemalen. Ja.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 single van Jaco Gardner. Camille, hoort u. De Woestenoor, Thor Husshoff, wint de etappe over de Opisc. Hoe win je een bergetappe? Als je benen hebt en 82 kilogram weegt, wint de etappe naar Loerde. Wonderen bestaan, Maarten. Hij heeft het op een goede manier gedaan. Namelijk door goed te dalen. Welkom Martin Bons. Freelance journalist, schrijver van het boek De Kunst van het Afdalen. Morgen komt dat boek uit. Ja, dit was het finishverslag van de dertiende etappe van de Tour in 2011. Elf, volgens mij, ja. Thor Hueshoft, een van jouw helden. Ja, Hueshoft is een van mijn helden. Je, je zoon heet zelfs Thor. Mijn zoontje was 2,5, die heet Thor. En uh, als Thor Hueshoft er niet was geweest, had Thor niet Thor geheten. Want dat dalen van hem... Ja, Thor het, het, het, het Hueshoft, is, ik vind het sowieso een geweldige wielrenner. Maar dat dalen, hij is echt een van de beste dalen sowieso in dit peloton... Um, in die etappe die heeft hij... Nou, hij zat, op de top zat hij twee minuten achter Moncoutier en Roy. Tenminste, één minuut achter En Moncoutier. Moncoutier is een hele slechte daler. binnen een mum van tijd had hij Moncoutier. Ook Roy pakte die in de afdaling. Twee minuten pakte hij terug. En hij, hij wint uiteindelijk die etappe. Terwijl het een bergetap is. Hij is 80, 85 kilo. Dat, dat gebeurt zelf nooit. Door zijn geweldige afdaling wint hij die. En hij rijdt als hoogste snelheid rijdt hij in die afdaling 112 kilometer per uur. De, de Franse cameraman die achter hem zat tijdens die afdaling... die zei s'avonds op de Franse televisie... Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit was ongelooflijk wat ik heb, meege, uh, wat ik heb gezien. En ook zijn ploegleider, Lionel Merrie, als ik het goed uitspreek... die zat dus tijdens de opbisk achter Huushoft in de ploegleiderswagen. En tijdens elke, in, in elke bocht vreesde hij voor zijn leven. Voor wat zijn zei, eigen leven? Voor of, zijn eigen okay. leven. En ook eigenlijk voor Huushoft, maar vooral voor zijn eigen leven. En wat zei Huushoft na afloop? Hij didn't take any too large risk. Yeah. En dat betekent dus dat hij... hij had was voor, voor, voor Compleet in control. En hij heeft voortdurend aan zijn dochtertje Isabel gedacht tijdens die afdaling. Hij dacht: oh, Ik moet nou, geen het risico's. Dat kan hij juist niet doen. Ja, maar dat hij was, blijkbaar was hij die, was die zo sterk in die afdaling. En hij wint. En hij vindt dat ook zijn mooiste overwinning die hij ooit heeft behaald. En hij, in dacht, de hij dacht aan zijn dochter: Ik neem geen risico's, dus ik rij maar 112. 112. Naar o, kun je je voorstellen: 112. Nee, ik dus... kan me helemaal niks bij voorstellen. <laughs> Jij? Want was is nee. jouw record? Ik geloof 67. 67. <laughs> wil je 70. niet gelijk ben je, jij zelf, hoor. Ben je Zou zelf, zelf ooit halen? van een, een, een kool afgeheugen? Van, van een heuveltje van nooit... in Nederland. Oké. Okay. Ja, nee ik, nee, ik begin er niet aan. Ja, Voorafgaand aan de Tour komt er natuurlijk altijd een rijtje boeken uit... over het wielrennen, ja. zeker nu met de 100 ste editie. Maar een boek over het afdalen, daarmee heb je toch nog wel een niche gevonden. Ja, ik denk het wel. Ik, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat ik heb gezien want ik ben er natuurlijk ingedoken in het, in het dalen... is dat er relatief zeer weinig over wordt geschreven. Je, je over klimmen, over uh, tijdrijden, over sprinten... er wordt veel over geschreven, ook over ploegentijdrijden. Maar over dalen niet of nauwelijks... terwijl er net zoveel gedaald wordt als er geklimd wordt. En ik denk dat er misschien wel maal zoveel geschreven wordt... over klimmen dan over dalen. En natuurlijk is dat in eerste instantie wel enigszins te, te begrijpen... omdat je denkt, dalen... Ja, wat, daar win je de toer da, niet, niet mee. Maar dat is niet zo. Uh, ja... ja. Ik, er zijn, ik dacht in eerste instantie van nou, misschien zijn er wel een paar voorbeelden dat de tour wel eens gewoon, of een klassieker. Maar er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden dat Dalen juist zeer cruciaal is geweest. En wat, wat dat betreft, vind ik het een soort blinde vlek in het wielrennen, niet alleen in heel de wielersport... maar ook in de Tour de France. Ik vind eigenlijk, waarom is er geen daaltijdrit? Waarom is er geen trui voor beste daler? Waarom zijn die er niet? Ik Eigenlijk, we hebben het een eeuw niet gedaan. De volgende honderd jaar zou, het zou de directie... De eeuw van de dalen moeten De worden. eeuw van de dalen moeten worden. Want wie heeft bijvoorbeeld de Tour gewonnen door het dalen? Nou, Lucien Aymar heeft wel de, de, de Tour erdoor gewonnen. Ik denk ook uh, Nencini wel. Die heeft... Ja, dat eh, merk ze, maar dat is een heel lang verhaal, als ik dat allemaal moet gaan vertellen, daar hebben we de tijd niet voor, maar ook merk je doordat Okanja in de afdaling van de Condimenten viel. Als je dat gewoon zo ziet, denk je van, nou, dat is pech gehad. Jammer voor, voor, voor Okanja Maar als je die valpartij goed gaat analyseren... als je ziet wat er, gaat, wat er gebeurt, dan, zie, dan komt dat door de afdaling. Maar ja, dat is een heel lang verhaal dat dat nou ja, ben u bezig ben. Ja, je, en je noemt nu vallen, want het is natuurlijk ook levensgevaarlijk hè? vaak. Ja, vind uh, ik ook. Ja. Je denkt dan al snel aan de naam Fabio Casartelli... Jonge Italiaan, uh, in 1995 verongelukte hij in de Tour bij een afdaling. Ja. Um, Erik Breukink, die kreeg dat nieuws toen bij de finish te horen. Ja, ik ben al geschrokken. De, de volgende afdaling kwam ik eigenlijk niet goed beneden. Heb je gehoord van het overlijden van Fabio Castellini? Godverdomme. Godverdomme. Oh, ik heb dat maar gezien. Dat is erg. In de Tourmelee is er nog een van ons gevallen, vlak voor Maya en Rogas Die heeft zijn sleutelbeen gebroken, geloof ik. Nou, ik ben stapvoets naar beneden gegaan in de toermale, want toen ik dat zag durfde ik helemaal niet meer. <coughs> En toen hoorde hij dus ook wat er met Cassartelli uh, is gebeurd. Wat was, was de impact destijds daarvan? Ja, enorm. Ik heb ook. Ik, nou, doordat ik met dit boek bezig ben geweest, heb ik natuurlijk ook over die valpartij geschreven. En ik heb ook die beelden wederom uh, een paar keer gezien. En ik, dat ik, ik hij kan, daar roerloos in een boek ligt. Ik kan kijken. Ik vind dat echt verschrikkelijk, echt waar. En ja. ik. Uh, nou ja, de, de, de, de kunst van het dalen is misschien ook wel de juist uh, de kunst van het niet vallen. Maar dit was, nou, dit was zo afschuwelijk. En, uh, dit, ik, nou, ik, ik, als ik dat zie, dan, dan durf je eigenlijk geen berg meer af. Maar ook daarin, ja, het, het is heel raar wat ik nu ga zeggen... En afschuwelijk misschien voor nabestaanden en zo... maar Cassatelli droeg geen helm. Uh, de deskundigen zijn het erover eens. In het algemeen, dat als hij wel een helm had uh, gedragen, dat hij nog had geleefd. Die helm lag trouwens achter in de auto bij Henny Kuipen, die achter uh, uh, Cassatelli daalde. Erik Breukink, die viel over Cassatelli heen. Uh, tenminste, over de. de, de waren, uh, Cassatelli, ja, er waren. lagen er meer lag, op, lag, op de grond. nog meer. Want er had, vanaf het moment, eerste moment werd er snoeihard gedaald in die etappe. En de, de, Col de Porta Asper was de eerste kol waarvan af werd gedaald. En Breukink, die zat achter in het peloton, omdat de, uh, Breukink is een matige daler. En die. Uh, die bocht, dat is de gevaarlijkste bocht van de Tour de France. Rini Wagmans, die weet daar alles vanaf, die, heeft die, die kan die bocht uittekenen. En die heeft altijd gezegd, jongens, dat is een hele gevaarlijke bocht. Sowieso, die afdaling is al heel gevaarlijk, maar zeker die bocht. En als je die bocht kent, dan weet je dat dat een zeer risicovolle bocht is. Ik denk, dat weet ik niet zeker, maar of dat Fabio Cassatelli die bocht kende... ik denk het niet, want hij was debutant in de Tour. Ik denk niet dat hij die cola ooit nee. had afgedaald. Als hij die wel had gekend, als er was gewaarschuwd van... jongens, dit gaat 14% naar beneden, het is een hele rare onverwachte bocht. En de Rini Wachtmans die deed dat, die kende elk steentje, wist, elk bochtje wist te liggen. Was het dan ook gebeurd? En als hij zijn helm had, uh, uh, op had... Ja, want, want die discussie over die helm, die, die, die was er natuurlijk al... Oh ja. Die barsten daarna helemaal los. En jij beschrijft dat het niet 1, 2, 3 uh, nee. gebeurd was dat zij die helm accepteerden. Dat heeft de UCI er echt door moeten drukken dat ze zo'n ding opzetten. Ja, in 1995 was dat van Cassatelli, maar in 2003 is Kifilev uh, overleden. En pas toen hebben ze doorgedrukt. Uh, Want de Renners, dat is ook heel raar. Die gaan dan met 100, 110, 120 kilometer op dunne bandjes, smalle bandjes en geen helm. En ze wilden gewoon geen helm op. En dat, dat, dat, dat vond ik ook al. Krankzinnig dat ze dat niet wilden. Maar is dat, is dat ijdelheid? Vonden ze dat de romantiek eraf ging? Ijdelheid. Hun haar ging in de war, ze hadden geen goed zicht. Ze vonden uiteindelijk. Een Pantani, die zei zelfs na 2000, Marco Pantani, die zei zelfs in, na 2003, dat hij uh, zelfs toen de helm verplicht was, dat hij het verschrikkelijk vond. Want hij zegt: de enige oplossing, als je valt, val je. En de enige oplossing is een motorhelm. Nou ja, dat, hij zegt: dat, dat kan niet. Dus weg met die helm. Dus de renners, die, die vonden het, hebben er een eeuw tegen gestreden. Eigenlijk. Ja, uiteindelijk. Toch opgegaan en nu niet meer weg te denken uit het wielrennen. Um, nog een fragment uh, dat ging gelukkig beter van de nu al legendarische afdaler Fabian Cancellara. Ja, okay. Het is een blinde bocht. Ja. Een renner heeft graag dat hij de volgende bocht ook ja. ziet. Oplettende ja. Cancellara, maar hij is er wel een meester in. He. Hij beheerst dat ongelooflijk. He. Hij heeft zoveel balans op die fiets. Zelfs als het nep wordt, dan kan hij toch altijd nog bijcorrigeren. Hij heeft een ongelooflijk gevoel op die fiets, hoe ver hij kan gaan. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zo op de grens kunnen gaan met een fiets als hij. Ja, de Belgen die kunnen dat ook altijd mooi beschrijven natuurlijk. Waar, waarom? wat maakt hem zo'n goede afdaler? Nou, dit is een, dit echt alle luisteraars die hier nu luisteren... die moeten dit fragment ooit zien op de zons op YouTube... of de NOS moet het uitzenden als het uh, 100 jaar uh, bij de Tour de France. Uh, die rijdt in de gele trui, want die heeft uh, de, de proloog gewoon... en een week later is de eerste bergetap, hij kan dat niet bijhouden in de, in de beklimming. Daarna stort hij zich in de afdaling. Kanselare is met Huyshoff en Nibali op dit moment wel de, de, de beste uh, daler... Uh, die afdaling is 12, 13 minuten. En dat is zo. Uh, hij, doe, hij is zo in control. Hij heeft. Uh, hij valt die berg naar beneden aan. En dan, hij gaat met 90, 100 naar beneden. En t, als je echt over de schoonheid van het dalen uh, wil praten... dan moet je die afdaling laten zien. Echt waar geweldig. En je hebt in je boek 25 adviezen... voor mensen die uh, beter willen leren dalen. Ja, Daar ik, was jij dus zelf er zelf ook een van. Ik had er 75, ja. 25 was te beperkt. Dat was te veel. Nou, ik ga je teleurstellen, want ik heb er vijf uitgekozen. Okay. Uh, ik loop er een paar langs. Rem zo min mogelijk, ja, want... Rem zo min, uh, uh, het is heel gevaarlijk. Als je veel remt, dan worden je velgen uh, heet klapband. Er ontstaan enorme ongelukken. Niet doen. Kijk niet op de kilometer tellen. Nee. Af, oe, kijk niet op de kilometerteller. Hou je concentratie op het wegdek. Eh. Want wat gebeurt er als je daar 118 ziet staan? Ja, dan gebeurt er, dan ga je remmen. Dan, dan schrik je je kapot. Dus he, Maarten of je denkt ik wil 118. Nee. nee zo, zo werkt het niet. Nee, zo, sommige renners ook professionals die schrikken. Nou, dat als ze het zien. Als ze het zien. Ja. Niet omdraaien. Nee. Dat ga, Lucien maar de beste daler misschien wel van, van, van, van ooit, die, die reed Ooit uh, de, een afdaling, geweldig, uh, naar beneden. Wat gebeurde er? Hij keek even achterom en 10 centimeter... Voor, dat is zijn gevaarlijkste afdaling, zijn gevaarlijkste moment... ooit is een loopbaan geweest om... hij zich nooit achterom kijkt. kijken. Als je achterom kijkt, onder je schouder heen kijken. Haal van tevoren een doekje azijn langs velgen en banden. Ja, Arini Wachmans. Nee, Arini Wachmans deed dat altijd rijdend als hij op de top kwam. Even azijn langs uh, zijn banden en velgen. Want dan heb je meer grip op, op, de, op de weg. Ga nooit uh, sneller dan je controlepunt, ging het net bij Cancelara ook al over. Hoe weet je nou wat je controlepunt is? Ja, dat is? voel je. De, sommige, bij mij, mijn controlepunt is heel laag. Ik ben een van de slechtste dalers ooit, 67 kilometer. Maar er zijn dalers die, die rijden 128 en dan Jean Jeets, die, die, die had een, een, misschien 130. En dan had hij nog controle, maar sommige renners hebben... En heeft dat dan te maken met de positie hoe ver je naar voren leunt, nee, hoe Nee, dat, je nee, bent, nee, nee. Of... het controlepunt heeft te maken met gevoel. En, en dat als, je, als je geen macht meer hebt en geen controle meer hebt... stoppen, kappen, remmen en even rustig aan Ja, Niet te veel remmen, niet te lang, dat dan ook weer. Nu is het <gacht> ja. ons gelukt een heel gesprek over wielrennen te doen... zonder dat ene woord te gebruiken. Toch nieuwsgierig. Laatste vraag. Is er doping die ja. helpt bij te afdalen? Ja, dat is, de vraag is leuker dan het antwoord. Want ik ben er ook op zoek naar geweest en ik heb renners erover geïnterviewd. Je wordt er kieder door en scherper door. Uh, uh, maar, en daardoor daal je waarschijnlijk beter. Maar je neemt ook meer risico's. En dat is dan, val je weer eerder. Dus, maar uiteindelijk, het is wel een grappige vraag. Maar ik denk <laughs> dat doping uiteindelijk alleen bij een valse plat afdaling helpt. Zoals Bram Tanking zei. Martin, 67 kilometer bons. <hacht> Dank je wel. De okay. kuts van het afdalen. Hé, hey, mooi nummer. U hoorde kloks. Dan gaan we van Coldplay naar uh, de klassieke muziek. Want een van de belangrijkste klassieke werken van de 18e eeuw... wordt in een nieuw jasje gestoken, de Goldberg Variaties van Bach. Morgen is de eerste uitvoering. Spannend project van Maria van Nieuwkerken. Uh, zij is hier, artistiek leider en dirigent van het Kamerkoor Padam. Welkom. Dank je. En componist Gustavo Trujillo. Ook welkom. Goedenavond. Uh, u heeft de variaties van Bach van oorsprong geschreven voor een klavier, een of piano, uh, omgezet voor een barokensemble en een koor. Iets heel anders dus met Bach. Hoe kwam dat zo? Ja, uh, ik weet niet precies hoe het idee is ontstaan. Maar ik vond het toen heel uitdagend om te kijken of het überhaupt mogelijk was. Om zo'n klavierstuk over te zetten en dan niet op de, laat maar zeggen, makkelijke manier recht toe recht aan uh, doobie doobie doei zingen, laat maar zeggen. Maar echt een volwaardig Want dat nieuwe was het eerste wat, wat hij nu opkwam, Doei, doei, doei. Nou, die hebben heel veel single singers, uh, uh, boy makverring, dat soort. Dam dabadam, dabadam, dabadam, dabadam. Maar dat is net niet wat, ik, uh, wat wij, op, waar wij op zoek naar waren. Is ook sowieso een heel specifieke manier van zingen dan. Ja. Dus uh, ik was meer op zoek naar een nieuw nou, een, een, een Stuk. Laten wij gelijk luisteren naar het verschil. We hebben al opnames van, van de repetitie. Hè? Uh, uh, eerst variatie 3 op de klavensymbol. En dan uh, klinkt het zo met uw koor. Ik moet zeggen, mevrouw Van Nieuwkerk... De, de, de, inderdaad of het tempo er wat, wat uit is gehaald. Ma mag ik dat zo zeggen? Nou, ik denk wat je nu hoort... Uh, inderdaad een langzame beweging in het koor. Terwijl je op de achtergrond nog de instrumenten... de snelle partij hoort spelen van daarvoor. En ik denk dat dat ook zo leuk is van deze bewerking. Dat er eigenlijk niet echt nieuwe noten zijn toegevoegd... maar dat alle noten van Bach op een totaal andere plek zijn terechtgekomen. Dus noten die vroeger zeg maar, in de linkerhand van de piano lagen... en de baskant, eh, die liggen nu soms in de sopraan. En andersom noten worden aangehouden, zoals je hier hoort... waardoor je eigenlijk meer het gevoel van een langzaam stuk krijgt... terwijl je bij het origineel misschien eerder aan een snel stuk denkt... Dus ik denk dat dat uh, een heel groot verschil is. Want, want hoe ging dat, het, het goochelen met noten? Zijn alle oorspronkelijke noten gebruikt? Eigenlijk wel. Uh, ik zat net te denken, hoe zou ik het makkelijk kunnen uitleggen? Als we denken, Goldberg variaties gemaakt van Lego blokjes. Ik heb al die blokjes helemaal uit elkaar gehaald. En dan bedacht, hoe kan ik dit weer in elkaar zetten? Zodat het precies hetzelfde blokjes zijn en hetzelfde muziek. Maar toch... Uh, Zingbaar en speelbaar en, uh, op, op uh, instrumenten. En heeft u dan heel veel verschillende manieren dat geprobeerd? Blokje ben, hier, blokje uh, daar, blokje erop, blokje eraf? Jazeker, ik ben zo, nou niet intensief, niet vol tijd, maar wel zo'n tien jaar. Tien jaar? Nee mee bezig geweest, van, van de, laste, de eerste twee zou ik maar zeggen en de laatste twee echt vol tijd. Mee bezig en de afgelopen week wel drie, vier weken dat is echt een gekke huis. En, en wat was het wat moeilijkste deel om tot een logisch oh, geheel oh, te maken? Dat, dat weet ik precies. Is dat nummer acht, nee, niets, vijftien of zo? Um, Uw nachtmerrie in dit project? Nou, niet zozeer een nachtmerrie, maar er, er, is, er was wel eentje, ik weet niet, zit daar ergens 17, 18 daar in de buurt die heel erg lastig was omdat op geen enkele manier goed was te verwerken voor stemmen eh, of voor de, voor de strijkers. En, en hoe sprongen. bent u daar dan uitgekomen? Nou, uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden, maar het is niet het, uh, het meest ideale. Sommige variaties zijn soms echt toch niet te doen. Laat maar zeggen. Ja. In zekere zin is het natuurlijk een, een beetje onmogelijk. En variatie 4, is die te doen? Uh, ik denk het wel. Laten we luisteren. zitten genieten allebei. Dat zie ik aan de gezichten. Mevrouw van Nieuwkerken, het is op de piano of klaversimbel een moeilijk stuk hoor je altijd om onder de knie te krijgen. Is het voor het koor en het orkest ook zo moeilijk, deze uitvoering? Uh, nou, het is niet speciaal moeilijk zeg maar, denk ik, in technisch oogpunt. Maar wat het altijd lastig maakt met een stuk zeg maar wat bestaat uit heel veel korte stukjes... wat in dit geval zo is, want je hebt een aria, dan dertig variaties... en dan nog een aria en al die stukjes duren zeg maar twee, uh, drie minuten... Uh, is om daar een geheel van te maken. En dat je dus van de ene variatie naar de andere... Je zit er eigenlijk net in en precies. je moet alweer op een heel ander niveau. Ja, en de variaties zijn ook heel verschillend van karakter. En zeg maar in deze nieuwe bewerking zijn ze nog veel extremer dan het origineel. Er worden soms ook echt gekkigheidjes uitgehaald... Uh, je hebt uh, de nieuwe klankkleur zeg maar, van een moderne compositie, maar met oude, zoals u net hebt gehoord, oude instrumenten, baroek instrumenten, wat ook een speciale klank geeft zeg maar, als je die in deze context gebruikt. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk het lastigste is, om heel snel te wisselen van, uh, van sfeer. En de teksten, want meneer Trujillo, um, hoe kwam u aan de teksten? Want er zaten natuurlijk oorspronkelijk geen teksten bij de, de goldberg uh, Daar heb ik heel lang ook over nagedacht. Eerst was het uh, zonder tekst. Gewoon op na-na-na een beetje en uh, vocalise. Uh, en naar aanleiding van onze ervaringen met onze concertserie... Uh, Bach in Monika Dam, die we al zo'n uh, tien jaar doen... Uh, dacht ik eigenlijk is het misschien wel leuk om iets van een tekst te gebruiken. Wat, wat voor tekst wat voor tekst. Ik heb aan een mistekst gedacht. En uiteindelijk kwam ik op het idee om gewoon titels van kantaten van Bach uh, te gebruiken. Dus ik heb gezocht naar uh, titels... die past bij de sfeer van de muziek en, en een beetje in de metriek. Het en het zich natuurlijk nog dan, moeilijker daarmee, ja. want dat moet dan wel weer helemaal kloppen met de maat. Nou, ik denk eigenlijk dat het juist uh, makkelijker maakt tekst. Zeg maar, zangers zingen heel graag op tekst. Uh, want daardoor kan je muziek zeg maar, eh, onthouden... en zeker als het een beetje uh, klopt zeg maar bij de ritmiek. Ja, nee, maar dat bedoel ik juist. Dat lijkt me zo moeilijk om te zorgen dat dat dan ook nog een keer klopt. Ja, ja voor de componist wel, ja, voor de componist is het een uitdaging. Maar het, het was niet zo lastig. Maar ik heb, ik heb wel moeten zoeken, zo oké, okay, zo klinkt de muziek... welke tekst, welke woorden passen daarbij... en kan ik iets vinden met die ritmiek. Maar eenmaal die vier, vijf woorden gevonden... Het was een kwestie van uit te werken. De anekdote is dat de variaties ooit geschreven zijn als slaapliedje... Hè, voor uh, een gezant van Rusland in Saxe die niet kon slapen. Ik weet helemaal niet of dat waar is of niet, maar dat, dat is de anekdote. Als ik het zo hoor, dan nadert dit misschien, dat, dat slaapliedje... Hè, dat bedoel ik vriendelijk wat meer dan als je het op de klaafsimmel of de piano hoort. Ja, De anekdote moet ik misschien even vertellen... Uh, uh, het verhaal is dat hij uh, uh, waarschijnlijk door een ziekte leed aan slapeloosheid. En dat daarom uh, door voor zijn jonge huisklavicinist, zeg maar Goldberg, uh, die variaties zijn gemaakt, eigenlijk om de nacht door te komen. En dus niet speciaal als slaapliedje. En ik denk ook als je de variaties hoort, zeg maar in welke versie dan ook, het zijn beslist geen wiegeliedjes. Uh, dus ik denk ook dat, dat die versie die wel aannemelijker is dat het zo was. Hoewel wij in de voorstelling uiteindelijk erg spelen, ook met het, juist uh, wel het idee dat je ervan in slaap zou kunnen vallen. Goed, precies, want het tempo is iets, uh, iets lager. Maar hopelijk vallen de mensen uh, morgen niet in slaap. Dan is het voor het eerst hè, in Utrecht... Ja, Kerk. Ja. En, ik moet er uh, meteen even bij zeggen dat er ook heel veel snelle variaties zijn. Okay. <laughs> ook in deze versie Die ja. hebben we nu niet laten horen. <laughs> nee. Goed, hartelijk ja. dank Maria van Nieuwkerken en uh, Gustavo Trujillo. Uw levenswerk gaat morgen in, uh, in de uitvoering oh. komen. <laughs> nou ja, tien jaar noemen we toch nee, wel een levenswerk. Is wel, uh, ik ben heel erg, uh, nieuwsgierig. en uh, Zeker. Niet, ja. dank, dank u wel. En uh, geniet ja. ervan morgen. Ja, dank u. Het is vijf voor twaalf. Over een paar minuten, middernacht, dan begint de nacht van de vluchteling. Er wordt gelopen van Rotterdam naar Den Haag. Onder meer door Mauro, Femke Halsema, DJ Sander Deer. De en het doel is geld op te halen om landmijnen in Zuid-Soedan te ruimen. Michel Rentenaar loopt ook mee. Hij had als ambassadeur in Afghanistan, Irak, Libanon... ook te maken met dreiging van mijnen. Goedenavond, meneer Rentenaar. Goedenavond. En dat is neem ik aan ook de reden dat u uh, straks meeloopt, die 40 kilometer. Ja, absoluut. Ik heb als uh, diplomaat in uh, rare landen gezeten, zeg maar, zoals Libanon, Irak en Afghanistan, en helaas van dichtbij meegemaakt wat de gevolgen zijn van landmijnen. En ik vind het een heel goed doel om daar geld op te halen, om die te ruimen. Ja, want het is beangstigend natuurlijk om een stap te zetten als je weet dat er een, een mogelijke mijn in, in je buurt is. Ja, absoluut. Ik ben daar zelf natuurlijk van tevoren voor uitzendingen ook voor getraind, zeg maar. Hoe je dat kunt opsporen, hoe je het kunt zien, uh, wat je dan kunt doen, heel weinig. Maar uh, dat is, uh, dan voel je angst op een heel ander soort manier, inderdaad. En de deze nacht is dus bedoeld om geld op te halen voor uh, Zuid-Soudaan. Staat u al aan de, na aan de start van deze uh, wandeling? We gaan zo beginnen. En nu begreep ik dat er een warming-up is van Olga Commandeur, Nederland ja. in Beweging. Ja, dat was een aparte, ja. Daar had ik nog nooit aan meegedaan. Maar en nu, nu was het is wel, wel goed om even warm te worden. Ja, uiteraard. We deden allemaal mee. Ja, want want u, uh, u gaat lopen, vrij lopen gelukkig. Wat, wat heeft u aan, aan voorbereiding gedaan? Ja, ik sport sowieso al vrij veel, dus ik denk dat ik het wel ga halen. Maar 40 kilometer is wel, uh, ja, het is wel een behoorlijk hè. En dan wordt er geld opgehaald voor Zuid-Soedan. Wie uh, gaat dat uiteindelijk besteden? Nou, allerlei clubs. Er zijn heel veel uh, organisaties in de wereld gespecialiseerd. Maar bijvoorbeeld de Mine Action Group is een, een hele grote, maar er zijn er veel meer uh, organisaties in de wereld die zich daarop gespecialiseerd hebben. Het lastige is dat een, het leggen van een mijn is heel simpel. Zo'n ding kost maar 5 euro, zeg maar. Maar het kost ongelooflijk veel geld en heel veel tijd en menskracht om ze allemaal weer op te ruimen omdat ze vaak heel moeilijk te vinden zijn. En echt maar zo groot zijn als een luciferdoosje soms. Ja, en, en er is wel goede apparatuur om dat in Zuid-Soedan te doen? Ja, zeker. Dat, dat hebben dat soort organisaties. Maar soms is het ook niet eens apparatuur. Maar gewoon een breinaald. Toen ik ervoor getraind werd, bijvoorbeeld, steek je gewoon een breinaald met 45 graden in de grond. En als je tik voelt, dan zet je dus een stap terug. En dan komt er iemand bij die dat dan professioneel gaat weghalen, zeg maar. Maar je moet je voorstellen dat een stukje van 10 meter je dan uh, echt een, een halve dag kan duren. U gaat daarvoor lopen. Hoe laat verwacht u aan te komen straks in Den Haag? Ja, dat ligt een beetje aan medelopers natuurlijk, want we lopen met heel veel mensen samen. Maar nou, ik denk er nu of acht, negen zo. In de ochtend. Want waarom moest het s'nachts? Dat is omdat het nu helemaal de nacht is van. Ja, dat is denk ik ook deels makkelijker. Je bent wat minder verstorend voor het verkeer. En het geeft natuurlijk ook een extra gevoel, echt samen door de nacht lopen. Uh, het is van de uiteraard hè, de nacht van de vluchtelingen. Ja. Um, wat voel je zeg maar, als je als vluchteling uh, on the run bent zeg maar, op de vlucht? Michel uh, Rentenaar. Dan... Ja, dank. Uh, u moet gaan lopen namelijk. Nog één ja. minuutje en dan start u. En uh, ik dank u. Goeie tocht. Dank straks. u wel. Dag u wel. Michel Rentenaar was dat. Dit was het oog. Ik wens u een goede nacht. Straks Casa Luna.